Moujon Koekoek met het NOS Journaal. In Ridderkerk is vanochtend een geldtransport van Brinks overvallen. Niemand raakte gewond. De overvallers sloegen rond half tien toe. De geldwagen stond toen bij een bank in het centrum. De politie weet nog niet of en hoeveel geld de overvallers hebben buitgemaakt. Veel politiemensen zijn op zoek naar de daders van de overval in Ridderkerk, onder meer met een helikopter. Bij een explosie in de Libische stad Sirte zijn tientallen doden gevallen. De explosie was in een brandstofdepot. De oorzaak is nog onduidelijk. Volgens ooggetuigen is een kortsluiting ontstaan. Dat was juist op het moment dat veel burgers op het terrein waren om brandstof en gasflessen te halen. Een commandant van de Nationale Overgangsraad zegt dat de explosie gevolgd werd door een enorme brand. Op het terrein liggen tientallen verkoolde lichamen. Ongeveer 50 mensen raakten gewond. Elders in Libië is vanochtend bij zonsopkomst oud-dictator Muammar Gaddafi begraven. Dat is gebeurd op een onbekende plek in de woestijn, zo meldt de Nationale Overgangsraad. Op die manier willen de nieuwe machthebbers voorkomen dat zijn graf vernield wordt. Gaddafi is samen met zijn zoon Moutassim en de oud-minister van Defensie begraven. De Libische oud-leider werd donderdag in Sirte gedood, kort nadat hij daar gevangen was genomen. Daarna werd zijn lichaam overgebracht naar Misrata, waar het in een koelcel te zien was. Veel Libiërs gingen kijken om er zeker van te zijn dat Gaddafi echt dood is. Zijn late begrafenis is in strijd met de islamitische voorschriften. Normaal moet dat binnen 24 uur gebeuren. De Turkse regering heeft nog eens 12.000 tenten voor de slachtoffers van de aardbeving van zondag beschikbaar gesteld. Opnieuw hebben duizenden mensen de nacht in de open lucht doorgebracht. Ze zijn bang voor naschokken. Met temperaturen van rond het vriespunt en gebrek aan tijdelijke opvang zijn de omstandigheden voor de overlevenden zwaar. Het officiële dodental staat inmiddels op 366. Dan nog het weer. Vanuit het zuidwesten wordt het in het hele land regenachtig. Alleen in het noordoosten blijft het hier en daar droog. Het wordt 12 graden. Dit was het NOS Journaat. De die zonbakker van de ANWB. Er staan files op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Maren 2 kilometer en op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda voor knooppunt Ridderkerk, 3 kilometer. Er staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Tot zover de verkeers.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 Anneke Greulo komt voorbij, Marijke Hofland. Er is deze mooie plaat van Thea Dobbs, Ria Valk, Marijke Murkens, Rob de Nijs en The Lords. Met Calling the Stars. We horen het nu hier op CFM Zandvoort. Het is een heel oud lied met een vertrouwd geluid. Maar ook vandaag de dag kun je er altijd wel mee uit. Je trekt het maar naar eigen wens, een ander jasje aan. Je hoort dit als de supreme het zingen gaan.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 The Rolling Stones have done Rolling for The Rolling Stones. Have singing again, darling. To know all the time. Maar je komt rijden back I tell it baby. Maar je komt rijden weg, I said it now. Je komt rijden weg, to me. Ja, yeah, it is. I'm so sick, mommy. Hoor ik daar geen paardenvoetjes? Trippel, trappel door het Zingende de Salvera zoetjes, weet je hoe het klinken zal? O, oh, hoe de bos goed weer rijdt door het dal, bij wie moet die zijn, bij jou of bij mij?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 En dit is de zoveelste keer dat je de boel in de waarschop Voor straf zet je vanavond geen poot meer buiten de deur Ik kom aan de deur niet meer uit Jij krijgt je zin, jij krijgt je zin Mijn broek is gescheurd en mijn hand hangt eruit Laat het zo, laat het erin Anneke Grunlo, als jij op jouw manier in zingen gaat Wordt dat meteen een zesde gouden plaat Leer. De...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 Dit is naar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 Op Buena, Fortuna. Er is deze mooie plaat van Regie van der Burgt, met eenzaam op het Leidseplein. Ik hey. hey. hey. hey. zal vanavond met je uitgaan. Hey. Ik heb er geest op jou te wachten. Dit had ik nooit een jaar verwacht Ik kan niet gelukkig zijn. Dat ik je eens terug zal zien Dat ik je eens terug zal zien ik... U liefde, tijd van de leer!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 Fortuna, die zomer na. fortuna. De rozen bloeiden en keurden zwaar. De sterren gloeiden, zo so hel en klaar. Bona fortuna, ik wacht op jou. Bona fortuna, maar riep het. Ik ben So helpless, good night, good night, good night, good night, good night, good night, good night, good night,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 Misschien door hun tienduizend vragen, en ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe. Schoos, begleitet mich ein leben lang en lässt mich nicht meer los. Frag nu dein Herz, ob ja, ob nein, bevor du sagst Adieu. Frag nu dein Herz, ob ja, ob nein, denn scheiden tot so we. Sitz in glaubt man nicht daran und wacht noch obendrein, nur wenn ihr eine Wege tan, dann fällt's mir wieder ein, frag nur dein Herz ob ja und nein, bevor du es hast, frag nur dein Verz. Scheiden tuts er so wein. Ik geh singen durch die Straßen, met dem Glück bin ich der du. Hat ein Mädchen mich verlassen, lacht mir schon die andere zu. Doch ich weiß die utik leise, schöne Stunden gehen. Dahin. Und ich will die alte Weise und begreife ihren Sinn. viel mir als alles Gottes Klein kann wahre Liebes fallen, denn ohne Liebe lässt das Glück dich irgendwann. Dein herz op ja ook nein, bevor du sagst kat je, vraag nu dein herz op ja ook nein. denn scheiden doet zo wie. En scheiden doet zo goed. Ja, en de muziek van Roy Black. ...Duitse Roy wel te verstaan met Wraak Herz ...en daarvoor muziek van Martine Bijl met Ik Zou Alleen Willen Weten... daarvoor Ilonka Biluska met De Leeuw Slaapt Vannacht... De ...Nederlandse vertaling van The Lion Sleeps Tonight... ...en daarvoor de Fortuna's met Buena Fortuna... ...we gaan door met nog meer mooie muziek... ...want zoals iedere dinsdagochtend... ...neem ik hem mee terug op reis in de tijd... ...naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70... Doe zo meteen met Willy Alberti. Met waar ben je? Er is deze mooie plaat van Harry Bleek? Met goodbye, Mary Lou. Je laten gaan, zo ver bij mij vandaan. Goed bye, maar Mary Lou. Toch zal mijn hart voor jou steeds slaan. Je lopen gaan, zo ver bij me vandaan. Goodbye, farewell, Mary Lou. Of zal mijn hart voor jou stijgen.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 Is het waar, was dit alles voor jou maar een spel, een spel, waar ben je nu, hoeveel van mij ontken je nu, jij verandert zo gauw, waarom hou ik van iemand als jij, oh mijn liefste waar ben je nu, geef toch antwoord aan mij.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 You're yeah. my Laarder van een liedje, blijf hier soms jaren bij Luister dus wat net zo'n deurtje yeah, betekent Hey voor mij Het is een wijstje dat ik niet vergeten kan En dat was muziek van Ronnie Tober met Kip in het water. En daarvoor hoorde u Gert en Hermie met Twee kleine sterren. En daarvoor Willy Alberti met Waar ben je? En ook nog Harry Bleek met Goodbye Mary Lou. VFM Zandvoort, de lokale omroep vanuit Zandvoort. We luisteren nog steeds aan Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en het is alweer tijd voor mij om afscheid van u te nemen. Uiteraard gaan we nog eventjes door met muziek draaien tot aan 12 uur. Ik heb nog voor u klaarstaan Johnny Hoes en de feestneuzen met. En we drinken tot we zinken. En nu is het cocktailtrio met. Waar zat jij toen het schip is gestrand? Ik wens je nog een hele fijne dinsdagmiddag. En ik ben er volgende week dinsdag weer vanaf 11 uur. In een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens je nog een fijne dag. En misschien graag tot volgende week.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 Het scheep is gestrand De kaptein die blijkbaar zich te scheren stond